Bij rotterdam Rijmond is de korpsleiding naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een agent aanspraak maakte op een schadevergoeding. Zeker tien agenten zouden op vergelijkbare manier in de kou zijn gezet. Minister Opstelte gaat de korpsbeheerders hierop aanspreken, meldt RTL.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 Met het rapport lijkt het CDA zich sterker af te zetten tegen gedoogpartner PVV. Partijvoorzitter Peeton benadrukte dat het CDA zich houdt aan het gedoog- en regeerakkoord. Maar een partij die niet nadenkt over haar toekomst is geen knip voor de neus waard, zei ze. In Rotterdam is het Toonderjaar begonnen. Met allerlei evenementen wordt aandacht besteed aan leven en werk... van striptekenaar en schrijver Martin Toonder... die 100 jaar geleden in Rotterdam werd geboren. Het Toonderjaar werd in het oude Luxortheater ingeleid... met de première van de musical De Nieuwe IJstijd. Die is gebaseerd op een stripverhaal dat Toonder maakte in 1947. Daarin liet hij Olly B. Bommel voor het eerst de uitdrukking gebruiken... als je begrijpt wat ik bedoel. Het weer...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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9909. Er wordt weer gevoetbald, gisteravond al, trouwens donderdag al. Maar ja, eh, zaterdag, dat is toch de echte voetbalavond voor de meesten van u. Helaas vanavond maar drie wedstrijden. En de vroege is de graafschap tegen Herenveen. De graafschap nummer 16, degradatie zorgen dus. En Herenveen heeft het goed te maken na de 5-1 nederlag eind vorig jaar tegen PSV. Philip Koken kijkt naar daar in Doetinchem. Maar voor die 5-1-nederlaag gewonnen. Herenveen, natuurlijk al een keertje met een 5-0. En een keertje met een 5-1. Dat te tekent ook een beetje de wisselvalligheid van Herenveen. Ook dit seizoen. Ondanks die hele goede reeks onder Ron Jans in de eerste helft van dit seizoen. Herenveen leidt na 18 minuten met 1-0 tegen de graafstap. Herenveen is ook wel de, de betere ploeg. Hoewel het doelpunt was een beetje goedkoop. Want het was een heel licht duwtje van Wormgoor. Uh, Scheidsrechter Ed Jansen stond er bovenop. Op twee meter afstand, dat was weer de pech voor Wormgoor. En Jansen gaf een penalty en die werd benut door Bas Dost. En Dost schoot zijn vijftiende van dit seizoen alweer binnen. Dost is de topscorer tot nu toe in de Eredivisie. Dus uh, bijna 20 minuten gespeeld hier op de Vijverberg. Koud en knus, wel gezellig. En 1-0 voorsprong voor Heerenveen. En de andere twee wedstrijden zijn om kwart voor acht. Excelsior tegen NAC en om kwart voor negen... FC Twente tegen RKC. Verder schaatsen en een heleboel van wat eerder op de dag al is gebeurd. Het is zaterdagavond, langs de lijn is er tot 11 uur met sport en muziek. You better be and you better take care when we hit the town tonight. Kick away the blues, no time to lose, honeyweed. Bedankt Matchbox met Midnight Dynamo's. De Graafschap Heerenveen, de herstart van de competitie, maar zeggen. Zit de Vijverberg dan vol, Philip? De Vijverberg zit vol en uh, daar is ook al een reden toe. Het is beslist geen uh, onaantrekkelijke wedstrijd. Hoewel Herenveen tot nu toe wel uh, het betere van het spel heeft. De bal makkelijk raad uh, rondgaan. En uh, de graafschap zo nu en dan probeert te counteren en een tegenstoot te plaatsen. En dat ondanks het feit dat de trainer van de graafschap, Andries Uldering, gisteren nog in zijn wekelijkse, zijn gebruikelijke perspraatje riep: dat Herenveen waarschijnlijk wel de beste counterploeg is van de eredivisie. Hij bedoelde het waarschijnlijk als compliment. Maar zo wordt dat in Herenveen denk ik uh, niet opgevat. Want Herenveen uh, ja, wil een beetje af van dat stempel. Dat het alleen maar countervoetbal gaat spelen. Dat het alleen maar leunt op uh, een snelle spelervatting En op uh, goede spitsen zoals nu. Nu wordt Djuricica uh, weggestuurd. En die schiet wel heel ruim naast. Daar kan Dos nog achteraan. Die probeert hem de nauwe nood nog binnen te halen. Dat lukt hem niet. En zo is er weer een kans voorbij voor Herenveen. Uh, Heerenveen dat het vandaag moet doen zonder Asaidi. Die gaat maandag voor het eerst spelen tijdens de Afrika Cup. Ik geloof tegen Tunesië. Daardoor staat Radif van La Parra als linksbuiten opgesteld. En de debutant bij de Graafschap is nu weggestuurd aan de rechterkant. Aanvallend Banga is zijn naam. U zult hem nog vaak gaan horen. En hij schiet nu met links. Maar het schot ketst af op het onderbeen van Ramon Zomer. De verdediger van Heerenveen. Paribanga is een Belgische speler van Congolese afkomst. Is gehuurd van Anderlecht. En een mooie vleugelspeler om te zien. Een vleugelspits met een hoofddoek. Jazeker, dat kan ook nog. En hij is niet de enige. Want de Grazen heeft drie vleugelspelers aangetrokken. Drie vleugelspitsen in de winterstop. En het heeft ook alles te maken met een wat andere tactiek die Olderink wil gaan hanteren. Hij wil met drie spitsen gaan spelen. En niet meer met alleen Poupon als diepe spits. en dan wat diepgaande middenvelders daarachter. De Graafse wil met iets meer risico gaan spelen. Het moet toch wel iets anders? Want het heeft slechts 12 punten. Nu staat derde van onderen. Nu is Rajiv van La Para aan de linkerkant aanvallend voor Heerveen weg. En wint daar het directe duel van Wormgoor. Maar er wordt rugdekking verleend door Moslou Nalbantooglu. De Graafschap gaat weer beginnen aan een aanvalsopbouw. Ramon Zomer komt daar voor Poepon. Dost in balbezit, mooie balcontrole. Maar als Elm daar tekort komt... is er weer balbezit verdedigend voor de Graafschap. We hebben bijna 25 minuten gespeeld. Nog altijd de voorsprong voor Ereveen. 1-0 door de benutte strafschop van Bas Dost. De eerste week van het eerste Grand Slam toernooi van dit jaar... zit erop, Australië. Uh, we gaan praten met Marcella Misker. Marcella, wat is je het meest bijgebleven van die eerste week? Uh... Jeetje nou, wat duurt dat lang? Ja, nou ja, misschien zegt dat uh, zegt, ja, dat, zegt genoeg. dat genoeg ja. weinig, uh, weinig grote verrassingen. Uh -huh. Uh, bij de vrouwen, ja, maar als uh, Spartoli of Reva eruit vliegen... daar nou liggen we niet echt wakker van. Maar ja, het gaat weer om de big four. En uh, ja, het, het, het is, de eerste week is eigenlijk het wachten op de tweede week. En dan gaat het er echt om. Dus geen grote verrassing. Ik denk dat dat uh, de conclusie is. Ja. Uh, laten we het hebben over Djokovic. Die gunde u. zijn uh, tegenstander maar twee games. Uh, Djokovic over die partij en over de eerste week. Considering the, the, the fact that... I... Lost two games the whole match. I think I've I've played really really well and from serve to the return all the all the shots going to the net. So you know I'm happy with with the way my first first week went here in Australia and hopefully I can continue the same way in the second one. Was hij al nou zo goed of was maar zo slecht? Nou, maar Hu, die was ook een beetje geblesseerd. Beetje pijn in de knie, een beetje pijn in de hamstring. Zoals uh, ja, momenteel bij de Australian Open... Uh, veel spelers toch uh, geblesseerd raken of, of een pijntje hebben. Uh, hoort een beetje bij het uh, huidige moderne tennis... met uh, zoveel toernooien, en zoveel wedstrijden. En uh, ja, als je tegen Djokovic niet fit bent... dan haal je inderdaad maar uh, één of twee games. En dat was het ge geval. Maar goed, het geeft wel aan uh, hoe fit en scherp Djokovic is... als hij dus een prooi heeft tegenover die een beetje aangeschoten is. Nou, dan pakt hij hem, hoor. En dan uh, peuzelt hij met huid en haar op, om het zomaar uit te drukken. Ja. Heb je iemand gezien die hem wel kan verslaan? Nou, eerlijk gezegd, um, nog niet. Um, hij zit wel in de helft bij Andy Murray... Uh, onderin uh, bij het mannenschema staan uh, Federer en Nadal. En daar heb je ook nog een uh, Del Potro uh, verdwaald staan. Dus um, ik weet het niet. Djokovic en Murray schat ik momenteel ook voor dit jaar. Het seizoen 2012 wel heel erg hoog in. Murray heeft echt zijn zinnen gezet om eindelijk eens een Grand Slam te gaan winnen. Of dat hier gebeurt, weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval wel Ivan Lendl erbij als coach. Um, dus van hem verwacht ik veel, maar van Djokovic ook. Hij is weer zo gretig, zo fit. Hij heeft een uitstraling, hij speelt steengoed. Nee, ik zie niet zo gauw wie hem moet stoppen. Nee. Uh, Hewitt bereikt ook de volgende ronde. Hij kwam de laatste tijd niet heel veel in actie. Maar de Australian Open blijft voor hem natuurlijk wel bijzonder. Ja, uh, yeah, obviously I didn't play much tennis last year... And... Ik um, you know, wilde I always wanted to play this tournament and you know, I've done a lot of hard work en you know, my close friends and team that know what we've done to get here. So um, yeah, that's probably why it's uh you know, very satisfying. Is, is dit de laatste keer dat hij daar uh, op de Australian Open speelt, denk je? Het zou wel eens kunnen hoor. Het is een 16e Australian Open. Hij is 30, um, dus kun je nagaan uh, hoe jong die uh, is begonnen. Um, en hij zei, ja, vorig jaar heb ik maar twintig wedstrijden gespeeld. Dat klopt, maar een paar toernooien. Het jaar daarvoor ook nauwelijks in actie geweest. Hij heeft heupoperaties achter de rug, voetoperaties. Ik heb ergens gelezen in een Australische krant... dat het uh, kraakbeen uit zijn grote teen totaal weg is. Dus dat teentje hangt er een beetje slap bij... En toch gaat hij door. Zo'n sportman is het. Want voor het geld hoeft hij het niet te doen. Nummer 1 is hij al geweest. Hij heeft de US Open gewonnen. Hij heeft Wimmelden gewonnen. Maar ja, dan praat je wel over 2001 en 2003. Dus lang geleden, hoor. Dus hij hangt nog een beetje in dat tennis, in de nadagen... En... Ja, misschien is het wel een fantastisch afscheid voor hem morgen. Ja. Uh, of overmorgen. Vierde ronde tegen de nummer één. Ja, eervoller dan dat kan je het niet krijgen. En als hij er dan ook nog een mooie partij van weet te maken. Misschien is het wel uh, uh, goodbye en that's it. Ik, ik weet het niet. Hij zegt dat hij door wil gaan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zijn lichaam het niet houdt. Maar het is fantastisch voor het toernooi. Fantastisch om ook uh, de emoties te zien bij zijn winst vandaag. Want hij speelde tegen de Canadees uh, nou Dat is een jonge vent, 21. 20, staat al 25 in de wereld. Is nog maar bezig aan zijn vijfde Grand Slam. Echt een hele grote. Die gaat nog een stuk verder komen. Die was toch favoriet voor deze wedstrijd. Ja, en Hewitt met zijn vechtersmentaliteit flikt het dan toch weer. En het was geweldig om te zien zijn blijdschap. Bijna in tranen. Languit lag hij op de baan na de overwinning. En uh. ja, om voor hem eigenlijk met, met nauwelijks voorbereiding. Met de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks wedstrijden. Met operatie na operatie. Om dan dit te bereiken. Dat is zelfs voor een Leighton Hewitt, zo groot als die, is dat voor hem ja, uitmuntend. Dus uh, een mooie wedstrijd en ja, kijk uit naar die vierde ronde tegen Djokovic. Ja, ja. Je, je had het al even over Andy Murray. Uh, die speelt in de volgende ronde tegen een Kazak, Mikael Kukushkin. Is dat een nieuw talent? Nee hoor, die speelt ook al een tijdje. Die is een beetje gelukkig nu die vierde ronde ingerold. Omdat uh, ja, zijn tegenstander van uh, vannacht, Gaël Monfils... de Fransman die het uh, heel erg goed doet het laatste jaar... staat veertiende geplaatst. Uh, die kreeg last, last van zijn rug. En dan krijg je zo'n wedstrijd die we wel vaker zien van Monfils. Dan shockt hij over de baan. Dan doet hij eigenlijk niet zijn best. Laat hij zich behandelen. Komt hij 2-0 in sets achter. Dan denk je, nou, het is klaar. Maar ja, dan bedenkt hij zich... ja, misschien als ik gewoon toch nog even... Wat hard serveer en een paar ballen alles of niets speel. Dan kan ik het misschien toch nog winnen. En dan gaat hij zijn best weer doen. En dan wordt het 2-2 in sets. Dan krijgt die Kukushkin weer ergens een pijntje. Komt er weer een fysiotherapeut. En dan krijg je nog een hele leuke wedstrijd. Met een spannende vijfde set. Maar oké, okay, die verliest Monfils dan net. Dus ja, Kukushkin, de eerste kazak die in de vierde ronde van de Australian Open staat. Van een Grand Slam überhaupt. En die is dan toch een beetje de verrassende tegenstander van Murray. En ja, ik zou zeggen, niet ongunstig voor de Brit. Nee. Uh, laten we het hebben over de vrouwen. Serena Williams uh, ging in minder dan een uur uh, over de Hongaarse Greta Arn heen. Uh, de laatste toernooien leek het de vrouwentennis juist spannender, on onberekenbaarder. Uh, is dat eigenlijk onzin geweest uh, of uh, is dat te vroeg? En zeg je nou, het gaat de volgende week pas om. Ja, bij het vrouwentoernooi begint het pas in de tweede week. En um, het blijft nog steeds onvoorspelbaar, hoor. Kijk, Serena Williams, tuurlijk, die wint eerste rondjes makkelijk. Maar hoe goed ze daadwerkelijk is, ja, dat weten we niet. Want ze spelen allemaal zo weinig. En ja, die eerste week is er niet zoveel tegenstand. Dus ja, dan kunnen we pas echt zien of Serena Williams een beetje heeft getraind. Uh, en of ze nog steeds gemotiveerd is. Want ik heb begrepen dat ze eigenlijk af volgende week maandag... Uh, uh, op een universiteit ergens een cursus moet doen... Ze vertelde in de persconferentie vandaag... ja, ik heb mijn professor maar verteld, want uh, ja, maandag kan ik er toch niet zijn... want ik, ik zit nog hier in de Australian Open. Dus die is met alles en nog wat bezig. En ook een beetje tennis, en daar is ze nog steeds hartstikke goed in. Nou ja, net zoals um, ja, de jongere generatie, zoals uh, Petra Kvitova. Uh, die Tsjechische, de nummer twee, de Wimbledon-kampioene. Caroline Wozniacki natuurlijk niet te vergeten. De nummer één, die nog steeds op jacht is naar haar eerste Grand Slam-titel. Maar ook een Victoria Azarenka, de nummer... 3, Maria Sharapova, Kim Kleisters, Nali. Ja, dit zijn de speelsters die allemaal één voor één kunnen winnen. En de vorm van de dag, het humeur, euh, de weersomstandigheden... ja, die zullen het dan euh, misschien bepalen. Maar er is niet één uitgesproken grote favoriet bij de vrouwen. Dus dat principe, dat blijft gewoon. Dat was het de afgelopen twee jaar al. En dat is het nog steeds. Dus ja. euh, het ja. zal spannend worden. Ja. Je noemde die Kvitova al even. Uh, die ging heel makkelijk door, want haar tegenstander uh, gaf na zeven games op. Kirilenko. Is dat nou gunstig onder deze omstandigheden of zeg je van, nou, je kan beter toch een hele wedstrijd spelen? Um, vaak kan je wel wat tegenstand uh, gebruiken, hoor. Uh, zeker in het vrouwentenor. Maar nu is toevallig deze Petra Vitova, die Tsjechische... had in de vorige ronde een zware partij tegen de Spaanse Suarez Navarro. En dat won ze maar nipt, hoor. 6-4 derde set. Dus ik denk dat ze het uh, vannacht niet zo erg vond om nu een makkie te hebben. Want die heeft dus één zware partij in de benen. Die stond 2-0 achter in de derde set. Nou, dan voel je de druk, dan ben je geplaatst, dan mag je niet verliezen. Dus zij uh, draaide een tandje bij... En won die partij. Dus dat is heel goed. Dus zij heeft lekker al die test gehad. En ik denk dat ze vandaag blij was dat het, uh, dat het makkelijk ging. En die, uh, ja, die moet nu in de vierde ronde tegen Anna Ivanovic. Nou, dat is natuurlijk ook een naam. Ja. Uh, Zengi, de vierde ronde, uh, met Lani in opkomst. Uh, hoe is het met Chinese vrouwen tennis? Uh, moeten we ja, daar goed. echt bang voor zijn? Nou, wij niet, maar de tegenstanders nee. wel, ja. ja, ja. Um, nou, die Chinezen doen het gewoon goed. En, en die, uh, die Zheng Yi die heeft al heel wat jaartjes terug een keer verrassend uit het niets de halve finale gehaald van de Australian Open. En ja, ze zijn de persconferentie nadat ze had gewonnen van de nummer 9, de Française Bartoli. Um, ja, die overwinning van, van uh, uh, Lina vorig jaar. Ja, die heeft ons allemaal zo goed gedaan. Want uh, ja, die, die Lina die stond in de finale. Floor toen van Kleisters. Maar Roland Garros won ze. Dus ja, die die, uh, die, Zenghi, die denkt ook ineens... Ja, nou, als, als het haar lukt, waarom lukt het mij niet? Hè? Zo werkt dat vaak in, in een land. Dus ja, die heeft ook helemaal de winning mood. Die won het toernooi van Oakland. Staat nu in de vierde ronde. Speelt nu tegen de Italiaanse uh, Errani. Die mazzel had in, de, in haar schema omdat die Samantha Stoser daar zo vroegtijdig werd uitgeschakeld. Dus ik zie deze Chinezen zo wel doorwandelen naar de kwart. En ja, morgen natuurlijk krijgen we uh, Lina tegen Kim Kleisters in de vierde ronde. Mm -hmm. En ja, dat is de finale van vorig jaar. Dus uh, uh, het gaat er nu echt om spannen bij de vrouwen. En uh, dat maakt het eigenlijk er alleen maar leuker om. Ik weet er weer alles van. Nou, uh, bedankt Marcella. Graag gedaan. We gaan voetballen kijken. Filip Koker bij de Graafschap, Herenveen. Nog steeds die ene strafschop die het uh, enige doelpunt heeft opgeleverd. Zeker. Meer doelpunten zijn er ook nog niet te noteren. En meer kansen eigenlijk ook niet. Tenminste geen grote kansen. Wel halve kansen voor Herenveen. Uh, voor Narsing eentje. Een lopje van Juricic dat een metertje overging. Dos met de kopbal ook een metertje over. En van La Parra die schoot in de handen van de Winter. En daar kan de Graafschap toch bitter weinig tegenoverstellen. De Graafschap trekt wel af en toe ten aanval. Bijvoorbeeld door Strekovicie aan de linkerkant. zo'n lang pot is die Strekovicie, heeft een paar goede bewegingen in huis. Maar geen goede voorzet, daar ligt het dan iedere keer aan. En ik moet zeggen, er is heel veel kritiek geweest. Ook dit seizoen weer op de verdediging van Heerenveen. Dat zou niet kloppen. Nou, nu functioneert het aardig. De verdediging van Heerenveen geeft tot nu toe helemaal niets weg. En het uh, is toch vooral op het konto te schrijven van die jonge centrale verdediger Jeffrey Gouwenleeuw. ...sinds hij in die basis staat. En dat is sinds de thuiswedstrijd als ik me goed kan herinneren... ...tegen FC Groningen in oktober. Sindsdien speelt de verdediging van Herenveen echt prima wedstrijd. De Gouwe Leeuw leest het spel goed. Is heel erg attent bij intercepties. En hij heeft ook nog een goede paas in huis. Dit is een vrij complete verdediger. Tenminste dat heeft hij in potentie in huis. En dat komt er tot nu toe ook uit. Het is de vraag of hij ook zo door kan groeien. Zijn naam is alles in verband gebracht met het Nederlands elftal. Nu gaat Badibanga er trouwens van door voor de graaf, Dat uiteindelijk een keertje nu gevaarlijker wordt. Badibanga de rechter Maar dan loopt hij zich vast op zomer. En dan is er weer rugdekking van Breuer die zijn verdediger te hulp zit. Dus nu klopt het ook weer als er één slippertje komt aan de aan de rechterkant waar dan Breuer aan de linkerkant moet verdedigen. En Barry Banger de vandoor is. Dan is er onmiddellijk zomer om dan weer in te grijpen. Verdedigend klopt het allemaal wel bij Herenveen. We hebben zo'n 37 minuten gespeeld. Herenveen is de betere ploeg. Leidt nog altijd met 1-0 door die benutte strafstop van Dorst.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 Raccoon, don't give up the fight. We gaan naar Filip koken. Ja, eerst had Herenveen uh, al een beetje geluk bij het geven van die strafschop. Maar nu komt er een rode kaart voor verdediger Daryl Janmaat. Daar waar iedereen had gerekend op een gele kaart. Janmaat zelf ook. Jans, de trainer van Heerenveen, is er bijzonder verbolgen... Maar voor zijn doel valt het zelfs nogal mee. Hij kan nog wel verhitter uit de hoek komen. Maar hij snapt er helemaal niet voor dat Ed Jansen een rode kaart nu geeft. Vijf minuten voor rust aan Daryl Janmaat. En uh, daar komt hij in. Ja, het is terecht. Het is terecht. Dit zijn van die overtredingen die je pas goed kunt beoordelen in de herhaling. En hij uh, komt in met een uh, gestrekt been op de enkel van uh, Michael De Leeuw. En dit is een rode kaart. En ik denk dat Jansen dat prima heeft beoordeeld. En uh, dit soort overtredingen willen we toch uitbannen. Dit brengt de gezondheid van uh, de spelers in gevaar. Zo staat het omschreven in de regels. En ik denk toch dat het een prima beslissing is van Ed Jansen om Jan Maat hier weg te sturen. De rechtsback van Heerenveen. En dat moet uh, de Graafstad dan terug in de wedstrijd gaan brengen. Dat is nogal een uh, beslissing zeg. En ik denk als uh, Ron Jans nu uh, die herhaling zal terugzien. Dat hij toch ook een beetje zal moeten terugkomen van zijn uh, oorspronkelijke boosheid. Maar goed objectiviteit Dat kunnen we Ron Jans in dit geval natuurlijk niet verwijten. En onmiddellijk trekt nu de Graafsaar een aanval. Probeert het met De Leeuw die daar vastloopt bij Kums. Die heel goed verdedigt. Kums is een prima controlerende middenvelder. Die voor evenwicht zorgt bij Heerenveen. En nu krijgt Kums de vrije, vrije trap weer tegen. En is opnieuw Ron Jans zeer boos. En dit is toch wel een momentje voor de Graafsaar om er gebruik van te maken... De overtreding van Jan Maat wordt hier nogmaals vertoond. En uh, ja, de supporters van de Graaf wrijven zich tot nu in de handen. Want dit geeft perspectieven, dit geeft mogelijkheden voor de Graafschap om terug te komen in de wedstrijd. Met 11 tegen 11 maakten ze een kansloze indruk. En nu een gevaarlijk schot, een gevaarlijk schot van de linksback Frenkel. Van grote afstand, 25 meter die bal. Dwarrelde net onder de lat binnen. Maar Van den Bussen krijgt er nog een handje tegenaan. En tikt hem net over de lat. Een goede kans. Zo in de 42e minuut voor de Graafzap. Maar nog altijd staat daar de voorsprong voor Jereveen. 1-0 door de benutte strafschop van Bas Dos. En Jereveen moet wel verder met man. Kijken wij even in het buitenland in de Bundesliga. Daar won Schalke 0-4 met 3-1 van VfB Stuttgart. En daardoor is Schalke nu mede koploper. Want Bayern München verloor gisteravond al met 3-1 van Borussia Mönchengladbach. Nürnberg, Hertha 2-0, Freiburg, Augsburg 1-0, Hoffenheim, Hannover 0-0 en wolfsburg Köln 1-0. Het is rust bij Keizerslauteren weer de Bremen. En er is daar nog niet gescoord. 0-0 dus. De stand, Bayern en Schalke hebben allebei 37 uit 18. Maar het van Bayern is veel beter. En münchen Mönchengladbach is derde, heeft er 36 uit 18. Staat dus maar één puntje achter op de beide koplopers. Norwich City in Engeland speelde gelijk tegen Chelsea, 0-0. Everton, Blackburn Rovers, ook een gelijkspel, 1-1. Queen's Park Rangers versloeg Wigan Athletic, 3-1. Wolverhampton verloor van Aston 2-3. Stoke City, West Bromwich, Albion eindigde in 1-2. Sunderland won van Swansea, 2-0. En Fulham versloeg Newcastle United met 5-2. Het is uh, rust bij Bolton Wolff, Wonders tegen Liverpool en Bolton Wonders leidt daar met 2-1. Het was zelfs even 2-0. Uh, morgen is er nog Manchester City tegen Tottenham... en Arsenal tegen Manchester United. City gaan een kop, 51 uit 21. Manchester United heeft er 48 uit 21. Tottenham 46 uit 21 is derde. En Chelsea vierde met 41 uit 22. Dat voor wat het voetbal betreft. Ik neem aan dat we even naar de slotfase van de eerste helft... van uh, de graafschap tegen Veen gaan. Filip. Ja, we hebben nog een minuutje te spelen. Ik denk ook nog wel 1 of twee minuutjes aan blessuretijd. We hebben wat blessures gehad bij de graafschap, Met name van Breinburg en van Wormgoort. 1-0 dus nog altijd na 44 minuten spelen. De benutters van Dost. En Sijs zet een nieuwe aanval in gang voor de graafschap met Frenkel. En Breinburg wordt nu aangespeeld zo rond de middellijn. Maar Heerenveen trekt zich nu massaal terug met de man die erover zijn. Na de rode kaart van Jan Maat. Saïs met een paasje naar Frenkel. Frenkel gaat richting de hoekvlag. Maar die kan die paas niet meer binnenhouden. Ron Jans heeft er zich behoorlijk kwaad gemaakt. In de het was zo'n mooi begin van deze wedstrijd, u weet het ongetwijfeld. Joron Jans gaat niet door aan het einde van dit seizoen als trainer van uh, de Heerenveen. Zijn contract wordt niet verlengd. En de voorzitter van de Heerenveen, Veenstra, die ging naar het supportersvak van de Heerenveen toe. En het was muisstil. Hij werd niet begroet, of nauwelijks begroet. Er waren maar weinig mensen die eventjes voor hem wilden applaudisseren. Maar dat gebeurde wel toen Ron Jans zich meldde. Toen kreeg hij een klaterend applaus van de meegereisde Friese supporters. Dat is toch een uh, mooi gebaar voor Ron Jans, wat minder voor uh, Veenstra. En Ron Jans kan er hier ook nog een mooi einde van het seizoen voor maken. Tenminste, als de dat niet toeslaat. Twee minuten blessuretijd krijgen we. En Breinburg nu met een paasje. Die probeerde het strafschopgebied binnen te komen van Heerenveen. Maar daar verdedigt Zomer heel correct. En nu wordt iets even van de sokken gelopen door Breinburg. En neemt Heerenveen alle tijd bij het nemen van een volgende vrije trap. Zomer, die legt de bal nog eens een keertje goed... Wacht eventjes tot Popon afstand wil nemen tot de bal. Nu komt Baribanga Banga bij de bal. Die trapt er nog eens overheen. De zomer vindt het allemaal wel goed. Want zo duurt het weer eventjes. Nog anderhalve minuut te spelen in deze eerste helft aan de blessuretijd. En de lange trap van zomer. Waar niemand van Heerenveen achteraan gaat. Het was de bedoeling dat de Dost zou worden aangespeeld. Die verontschuldigt zich. Dat hij niet eens gaat lopen op die bal. En Wormgoor kan hem ook laten lopen. Een nieuwe aanvalsopzet van de Graafzap. Breinburg speelt hem kort af op Wormgoor. En de rechtsback wordt nu bereikt. Nou, want Togloes een beetje uh, op de middellijn. R rustig aangespeeld via Wormgoor. En weer Jan-Paul Seijs. Niemand beweegt verder. Er zijn ook weinig leidinggevende figuren in het veld nu bij de Graafschap. Want uh, Meijer is uh, geschorst. Hetzelfde geldt voor Rozen Kujala is geblesseerd. En uh, vandaar dat er maar weinig uh, leiding wordt gegeven in het veld. Het is allemaal een beetje pingpongen heen en weer. En hopen dat een balletje een keer goed valt. Nu Frenkel. Die komt de strafschopgebied in. Krijgt die bal nog voor. En de bal wordt uh, weggewerkt. In de, het centrum van de verdediging van Heerenveen Door Ramon Zomer. En zo krijgt in de slotfase van deze wedstrijd. In de slotfase ook van de blessuretijd, De Graafschap nog een keer een corner. Badibanga brengt die bal in. De bal wordt weer eenvoudig verwerkt. Tot uh, bij Nalban Bantoglu, de rechtsback. Die probeert nog één keer een bal uh, voor te geven. Nee, uh, hij gaat helemaal terug. En via Kaak, de jongeling. die een basisplaats heeft gekregen op het middenveld van uh, de Graafschap. Wordt die bal teruggelegd op de eigen keeper. En dan zegt de, de scheidsrechter ook, Ed Jansen. Ja, als jij er zelf niet wil aanvallen, dan fluit ik wel af voor rust. 1-0 leidt Herenveen. Dat speelt met 10 man tegen de graafstap. Door een benutte penalty van Dost. Eindje Oosterhuis, good day. De Nederlandse waterpolores hebben bij het EK in Eindhoven de eerste overwinning geboekt. Eerder deze week verloor Oranje van de sterke geachte landen Griekenland, Hongarije en Italië. De ploeg van Johan Aantjes versloeg nu Turkije. Martin Vriesema praat met de bondscoach. Johan, gefeliciteerd. 12-7 hier winnen. Ik neem aan dat je zeer, zeer opgelucht bent.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 Adelinde Cornelis heeft bij Jumping Amsterdam... met overmacht de wereldbekerwedstrijd Dressuur gewonnen. Met haar ruin, Jerich Parsifal, kwam ze tot een score van 87,05 procent. En daarmee zetten ze een fraaie reeks neer... die straks moet eindigen in Londen met de gouden medaille op te spelen. Ed van der Bent zocht de Amazone op in de wetenschap... dat terugblikken weinig zin heeft, omdat ze het liefst vooruitkijkt. Ja, inderdaad. kan beter vooruitkijken. Terug is leuk, maar uh, kun je ook niet op blijven teren natuurlijk. Dus uh, ja, tot nu toe gaat het allemaal goed en ik hoop dat het zo kan blijven. Nu was er een behoorlijke pauze na augustus en dan Mechelen in december. De wereldbekerwedstrijd uh, waar je dan uh, ja, met overmacht wint. Hier vanmiddag in het toch sterkste veld tot nu toe van de uh, zes uh, voorgaande wedstrijden. Uh, hoe hou je zo'n paard scherp? Ja goed, we hebben inderdaad even pauze genomen na het EK. En uh, omdat het seizoen natuurlijk ja, goed, alles uh, is eigenlijk geconcentreerd op, uh, op Londen natuurlijk... Dus ik wilde ook niet te vroeg beginnen met die wereldbekerkwalificaties. En ik had natuurlijk een beetje het geluk, omdat ik vorig jaar gewonnen had, dat ik er maar twee hoef te rijden. Dus ik hoef me qua punten niet te plaatsen en nog meer te rijden. Dus ik denk als ik er dan toch maar twee hoef te rijden, dan begin ik het liefst een beetje later. Dan heeft hij in ieder geval daar zijn pauze gehad. Dan is het seizoen nou niet zo enorm lang. Dus vandaar dat we in Mechelen begonnen zijn. En nu in Amsterdam natuurlijk. Er zijn al twee wedstrijden te gaan in de reeks. In noord Noord-Münster en Gothenburg ga je nog één of beide wedstrijden rijden. Het hoeft niet voor de finale startbewijs. Ja, dat weet ik nog niet. Ik, ik heb gezegd uh, na Amsterdam even kijken. Inderdaad, uh, wat, wat fijn is. Misschien uh, Omdat de finale natuurlijk pas half april is. Is het misschien fijn om nog één keer in de tussentijd te starten. Uh, ja, dat gaan we nou bekijken. Ik weet niet, hij heeft eigenlijk super gelopen. Dus wat dat betreft, uh, we kijken gewoon eventjes hoe hij reageert en hoe die is. Je keur heeft een uh, hoge moeilijkheidsgraad, want uh, daar heb je natuurlijk toch weer in de loop der tijd aan gesleuteld. De muziek kennen we inmiddels, maar ben je nog van plan om voor de finale eventueel met een nieuwe, althans nieuwe muziek te komen? Uh, ik weet niet of ik het red voor de wereldbekerfinale, voor de Olympische Spelen wel. Uh, we zijn bezig. Wat kan er nog verbeterd worden aan, uh, aan Passival? Want uh, ja, iedereen is zo enthousiast, de jury hier ook, die zeggen dit is het toonbeeld van uh, wat we graag zien. Ja, er zijn voor mij zelf, kijk dan komt het wel in details natuurlijk, hij maakt geen grote fouten, maar uh, daar zijn ook nog wel dingetjes dat ik thuis in de training denk dat hij eigenlijk nog meer kan en nog stoerder kan zijn. En uh, ja, soms zoals vandaag ook, dan loopt hij eigenlijk natuurlijk een hele goede proef, maar dan.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 Overal zag ik zwart terwijl het wit had moeten zijn. En ik keerde terug, naar wat de goede tijd leek te zijn. Maar schijnbedriegt, ik wist het even niet. Want weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart.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 Een beetje warmte. in mijn hart. Excelsior de nummer 18 met slechts 8 punten ontvangt vanavond nummer 11 NAC Breda, dat heeft er al 21 en dat is 13 meer. Ja, als er nog een kansje is voor Excelsior, dan is vanavond wel, want de laatste uitzegen van NAC dateert alweer van 16 september uit bij NAC Nak. Uh, maar ja, Excelsior scoort de laatste drie duels helemaal niks en die houdt kan... Ja, dat was al vorig jaar hè? Ja, nou, ja dat was vorig jaar inderdaad, Ronald. Nou het is ook het laatste geweest dat hier gespeeld is. En de mensen in Rotterdam weten nog niet echt dat er weer een voetbald gaat worden. Niet uitvergroot? Net niet. 3.500 man kan erin. Ik denk dat uh, nou drie kwart vol zit. En dat is toch eigenlijk wel heel triest voor een eredivisiewedstrijd. Je zei het al, doelpunten maken. Probleem bij Excelsior. 9 doelpunten in totaal in de eerste seizoenshelft. Dat is natuurlijk heel erg weinig. Vandaar ook die laatste plaats. Ja, NAC tegen Excelsior. NAC uit. Uh, bij Excelsior kan een uh, leuke wedstrijd worden. laatste keer. Dat er gewonnen werd door Excelsior was 26 jaar geleden. 1-0 hier op Woudenstein. Uh, maar misschien dat er vandaag iets leuks zal gebeuren. Drie nieuwe spelers in de basis bij Excelsior. Bart Schenkeveld van Feyenoord overgekomen als huurling. Rangelau, Janga van Willem Vee. Hij speelt in de spits. En de bek Jordi van Delen, 18 jaar jong. Ook een uh, debutant bij Excelsior. Hij komt uit de jeugd van Feyenoord. Bijna Breda. Uh, opvallende mensen, Kees Luijks, die speelt uh, nu bij NAC, heeft een tijdje bij Excelsior gespeeld. Hetzelfde geldt voor Santi Kolk in de basis. En Jens Jansen is terug na een lange schorsing. En hij uh, staat weer in de basis. En Andreas Lasnik tot slot is ook een speler van Nac Breda die voor het eerst in de basis uh, debuteert. Kijken wat John Karelsen opgestoken heeft van het trainerskamp in Valencia. Waar het een paar dagen lekker weer was en waar ze hard hebben getraind. Excelsior moet uh, te pakken genomen worden. Want ze willen naar het linkerrijtje, zoals het zo mooi heet. De aftrap is gegeven door scheidsrechter Jeroen Sanders. En meteen in de aanval gaat Excelsior. Maar de bal gaat ook meteen over de zijlijn. Inborp voor Nac Breda. En natuurlijk na 10 seconden staat het 0-0. En er is ook in die andere wedstrijd begonnen. Althans, ze staan op het punt van beginnen. Maar de grote vraag is natuurlijk, is Ron Jans een beetje afgekoeld, Filip Koken? Ron Jans uh, zou wel afgekoeld moeten zijn, want het gaat inderdaad zo over een paar seconden weer verder. Sterker nog, dat gaat nu beginnen en hij heeft in ieder geval ook ingegrepen. Want uh, ja, zijn verdediging moet worden hersteld naar de rode kaart van uh, Daryl Janmaat. Die omstreden rode kaart. Ik kon er wel begrip voor opbrengen. Want hij raakte inderdaad de enkel van zijn tegenstander Michael de Leeuw. En hij kwam met een behoorlijke vaart inglijden. En hij heeft nu besloten om doker Smit als rechtsachter neer te zetten. En zijn linksbuiten van La Parra. De vervanger dus weer van Asaidi, Die naar de Afrika-Cup is. Om die eruit te halen. En dan speelt Heerenveen dus met slechts twee spitsen. Met Dost. En met Narsing voorin. En houdt het de linkerkant een beetje open. Waar af en toe Victor Elm dan een beetje kan doorlopen. Maar ja, dat is ook niet een echt snelle jongen. Dus daar zal weinig gebruik van gemaakt worden. En Breuer die speelt er ook aan de linkerkant. Die heeft af en toe ook eens even een momentje. Eén, twee keer per helft. Dat hij je kan opstomen. Dat hij dat aandurft en dan ook weer op tijd terug is. Maar uh, ja, met deze tactiek moet uh, Heerenveen dan de, de graafschap de baas kunnen. Eventueel in deze tweede helft. Breuer nu als linksback in uh, balbezit. Heerenveen vertraagt een beetje in die openingsminuut van de tweede helft. Het nu balbezit voor Gouweleeuw. doker biedt te gaan aan de rechterkant. Maar Gouweleeuw trekt nu door het centrum. Poupon achter de maan. Gouweleeuw komt in Nederland, Legt de bal nu af op Narsing. Die zijn directe tegenstander wil opzoeken. Dat is Frenkel. En Narsing krijgt nu de bal weer terug aan de rechterkant. En hij raakt nu de bal weer kwijt bij De Graafschap. De Graafschap probeert het eraan te trekken. Nu een mooie interceptie van Smeet. Die de bal nu gaat volgeven in de richting van Dost. Maar daar gaat hij overheen. Daar kan Dost niet meer bij. Anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. Hier leidt nog altijd met 1-0. Eens kijken of in die Houtkamp in de eerste minuut alle leuke dingen heeft gezien. Nou, nog niet echt, Ronald. Het is 0-0. Uh, Bomen zit voor Kees Luijks, voor Nac Breda. En misschien dat de eerste echte aanval richting één van beide doelen uh, kan gaan plaatsvinden. Als Luijks wat meters maakt, speelt de bal in de voeten van Kolk. Santi Kolk uh, draait uh, zich een beetje vrij van zijn tegenstander en geeft hem aan Lasnik. Een man met een uh, prachtig linkerbeen. De Tsjech, die kan echt uh, heel goed voetballen. En uh, vind ik echt een, uh, een aanminst voor de Eredivisie. speelde al bij Willem II, maar is de bal nu wel kwijt. Maar... Uh, aan de andere kant kan Excelsior weinig meedoen. is het Janssen die de bal speelt op Luiks. En dan heeft Schijtstad de Sanders iets gezien. Een uh, overtreding van Vinken. En een uh, verneindig fluitje van Schijtstad de Sanders levert de vrije trap op voor Nac Breda. Terwijl last niet nog even de veters strikt. Dat uh, doe je normaal in de kleedkamer. Maar ik denk nou laat ik het uh, maar doen als we twee, drie minuten in de wedstrijd zitten. 0-0 de stand. Balbezit voor Excelsior achterin bij Edwin de Graaf. Ex-Nac uh, Breda. Stomt op vanaf die rechterkant en gaat de voorzitter proberen te geven. Levert de eerste hoekschop op omdat de bal onderweg aangeraakt is door een nakspeler. En die eerste hoekschop is vanaf de rechterkant. En dan gaat de aanvoerder Joost Broersen zich voormelden. Die kan het vanaf die rechterkant met zijn linkerbeen goed doen. Lange mensen mee naar voren. Leen van Steensel zie ik al naar voren kruipen. Gewoon achterin spelen zoals het hoort. Hij heeft ook een tijdje in de spits gespeeld bij Excelsior. Maar staat nu gewoon zoals het hoort centraal achterin. Kijken wat de hoekschop oplevert van Joost Broersen. Met voorin Schenkeveld en Van Steensel als de goede koppers. Daar komt de hoekschop hoog bij de eerste paal. Wordt half geraakt in de verdediging van Nac Breda. Wordt weer teruggebracht en het schot van Vinken. Dat wordt gekraakt en dat levert dus geen kans, geen mogelijkheid op voor Excelsior. Wel is Nac Breda eruit, maar het is maar voor eventjes. Het staat nog altijd 0-0 na vier minuten spelen bij Excelsior Nac Breda. Is het aan het begin van de tweede helft nou te zien dat Heerenveleman minder heeft? Filip. Nou, vooralsnog wel. En dat komt dan met name door de snelheid voorin van de Badibanga. Veen kon altijd nog wel rugdekking verlenen als hij aan de bal kwam. Ook omdat Van La Parra, die er nu uit is, heel veel terugverdedigde. Ook zijn verdedigende werk deed. Dat kan nu niet meer trouwens. Nu gaat de Heerenveen ten aanval. Via Dost, die legt hem af op Jurisit. Die probeert daar in één keer Narsing te bereiken. En die kan nu gaan schieten. Nee, Narsing legt hem nog een keer voor. En dan kan de winter ingrijpen voordat Dost hem van dichtbij kan intikken. Maar we hebben zojuist wel ook de grootste kans van de wedstrijd gehad voor de Graafzap. Vanwege die Badibanga die ontzettend snel is. Een handige speler. Daar gaat de Gaafs nog erg veel profijt van trekken. In deze tweede helft van de competitie. Die kwam langs aan de rechterkant bij Breuer. Was veel sneller. Had ook een hele goede voorzet. Een lage voorzet in huis voor Poupon. Die heel goed in kwam gelopen. En van een meter of tien schoot hij over. Een meter of tien van de keeper van de bussen van de Heerenveen. En eigenlijk niet de missen kans voor Rijdo Poupon, Maar hij miste hem toch. En ja, dat... Uh... Zal uh, de graafschap toch gaan bezuren als dit soort kansen niet worden benut? Nu een voorzet van Srekovic in de richting van Badibanga, die hem niet onder controle krijgt. Ja, de graafschap heeft nu een overwicht. Veen wordt teruggedrongen. En nu een omstreden signaal. Tenminste, de alle supporters van de graafschap protesteren. Omdat uh, volgens de grensrechter de bal over de zijlijn is gegaan en Badibanga niet binnen kon houden. Maar we hebben dus een paar goede kansen gehad in uh, die tweede helft. Eentje voor uh, bijna voor dost na een voorzet van Narsing. En eentje dus voor Poupon die hem van dichtbij overjaagt. Na nou, een goede voorzet van Baribanga, die nieuwe rechteraanvaller van de graafschap. Die goed speelt, die hier indruk maakt. Maar vooralsnog zonder rendement. Dat zal ongetwijfeld nog komen. We hebben 50 minuten precies gespeeld en de stand is 1-0 nog altijd voor Heerenveen.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 Value Acquire voor de jongere luisteraars. Dit was een hit in 1965, Eve of Destruction. Excelsior Nack en kant. Eindelijk opwinding in het stadion. Een mooi schot. Een uh, goede aanval van Excelsior. Het schot is uh, van Aalberg. Dat is een hele goede voetballer. Een, uh, een, een handige jongen met de bal. Haalt de bal met links heel hard uit. Maar een uitstekende redding van Jelle Terroula, Want die bal was gewoon in de kruising uh, gegaan. Maar Terroula kon de bal tot hoekschop werken. Tweede hoekschop voor Excelsior. 0-0 de stand. Excelsior tegen Nack Breda. Hoekschop vanaf de linkerkant. Komt de bal heel hoog en ver. Veel te ver kan die opgevangen worden. Toch nog achterin door Joost Broers. Broers brengt de bal helemaal terug naar Edwin de Graaf. Edwin de Graaf nu alles en iedereen op de helft van uh, Nac Breda. Op de keeper na van Excelsior. En Dus uh, wil Excelsior echt uh, wel wat uh, maken van deze wedstrijd. Maar dan moet je geen balverlies leiden. En kan er gecounterd worden door Nac Breda. Doet dat met uh, Lasting. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. Is het Van Steensel die bal er niet in speelt? Op Janga. Janga bal naar de buitenkant. Naar Maatsen. Der Maatsen uh, moet de bal voor proberen te geven. Lukt net niet. Wordt onderschept door Donnie Gorter. En Gorter probeert de bal dan uit te, uit te verdedigen. Dat lukt niet. En wordt opgevangen door Alberg. Nou, even leuke acties van Excelsior. Wat heet leuk. Bal moet voor het doel komen. Komt ook voor het doel. Maar daar ligt Jelle ter in de weg. En zo is de wedstrijd eindelijk ontbrand. Na een minuutje of tien spelen. Ook Boudestein bij Excelsior. Nakbreda wel nog altijd 0-0. Tien man van Heerenveen staan in Doetinchem nog steeds met 1-0 voor tegen de Graafschap. Filip Koken. Ja, en er is inderdaad wel wat veranderd hoor sinds die rode kaart van Jan Maat. Het was eigenlijk niet eerlijk meer met 11 tegen 11. Jereveen was veel beter. Veel meer krasverschil. En het was slechts nog 1-0 voor Jereveen met 11 tegen 11. Maar sinds die rode kaart zo vier minuten voor rust is er wat veranderd. En slaat er een beetje verkramping. ...in de ploeg van, van Heerenveen. En de wedstrijd is er ook niet leuker op geworden. Want Heerenveen wil niet echt meer. wil eigenlijk alleen maar het spel vertragen. En af en toe via een countertje nog toeslaan. En ja, nu laat het het spel maken helemaal over aan de Graafschap. En de Graafschap is daar niet al te bedreven in. Het uh, speelt nu ook in een laag tempo. Weet eigenlijk niet hoe het meer uh, kansen moet creëren. Heeft wel het meeste balbezit. Logisch, met een mannetje meer. En probeert nu bijvoorbeeld een aanvalsopzet via Ted van der Paven... ...die zojuist in de ploeg is gekomen... ...voor de geblesseerd uitgevallen Vito Wormgoor... Een inworp vanaf de linkerkant door de linksback, Frenkel. En weer wacht Frenkel tot iemand zich aanbiedt. Dat doet nu Leon Kaak, een jonge middenvelder. Een verdedigende middenvelder. Ingebracht omdat men toch wel... Het aanvallende vermogen op het middenveld vreesde van Ereveen. Nu uh, slordig balverlies. ziet. zet een nieuwe aanval van Ereveen in gang. Maar ook dat duurt veel te lang. 56 minuten gespeeld. Nog altijd 1-0 voor Ereveen. Excelsior Nack heeft er een minuut of 10-12 op zitten. En daar is het nog 0-0. De late wedstrijd straks is Twente-RKC. Tot na het NOS Journaal met Freddy van Tijn. NOS langs de lijn, Op één.